Zandvoort. Dit is Wijnandzwaan bij de ANB. De files van 3 kilometer en langer staan op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 3 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 4. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 8. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum bij knooppunt Gorkum 2. A20 richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 2. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en Utrecht Noord 2. Ook 2 kilometer op de A28.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 We hebben een stukje uitgekost, ook ooit uh, geschreven door Jerome Kern en Leo Robin. Luister nu naar het Billy Evans in Up with the Lark.